Bij een woning in Zouterlanden is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Daarbij is de voordeur uit de woning geblazen, zegt de politie in Zeeland. Een paar uur later werd er ook geprobeerd brand te stichten. De politie vermoedt dat er een verband is tussen de twee incidenten. De bewoners van de woning in Zouterlanden bleven ongedeerd. Het weer, trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Vooral aan zee staat een vrij stevige noordwestenwind. Het is maximaal een graad of 13 en dat is vrij koud voor de tijd van het jaar. Morgen zo goed als droog, iets meer zon en met een graad of 15 wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 heb je zo'n plaat uh, die uh, heel lekker is en die je al een hele tijd niet gehoord hebt. Nou, dat is deze uit 1986 alweer. Nederlandse band, de waren dat, met a charity for low. Ja, het is uh, even na twee uur, zonnetje schijnt in Sanford uh, tegenover mij, Richard. Goedemiddag, Richard. Goedemiddag, Rob. Leuk zo, hier weer te zijn. Ja, hoe is je vakantie geweest? Lekker? Eindeloos. Eindeloos. Eindeloos. Ja, ik ben het acht, ging maar door. Ik ben acht weken weg geweest en... Uh, Elke keer dacht ik, oh, nu, nu, nu gaan we wel richting Einde, maar dan was ik pas vier weken onderweg. Dat oh ja, is ja. zo ja, dan heb je toch? nog 50%. Ja, heerlijk. Nou, mooi, goed. Uh, we hebben een vol programma vanmiddag. Ja, ja uh, nou, we beginnen even met Zandvoort Nieuws, uh, zo. dan een weerbericht. En dan hebben we de EV Experience op het uh, circuit. En daar hebben we een aantal interviews van, uh, van uh, onze medewerker uh, Ben Oveugen. Ja, want dat is vanaf donderdag, vrijdag en vandaag dan ja. voor alle particulieren. Ja, mochten mensen daar nog naartoe willen, het is tot vijf uur. Dus uh, mocht je nog elektrische auto's willen bekijken en proberen... want je kan ook een rondje rijden op het circuit, ga snel dan naar, naar het circuit. Dan hebben we voetballen, het is dus weer begonnen. We voetballen dit keer tegen Eemuiden, gewoon thuis in, in Zandvoort... en daar hebben we een verslag van, van onze medewerker Jaap Koper... Um, dan hebben we de evenementenagenda. En um, ja, dan dus een aantal interviews. En net over vier komt Marco Termes. Over een... Um, er komt een gedicht voor, uh, dragen Het Pit report, doen we nog. En het dier van de week. Zo, nou dat is heel wat. Uh, ja, dus voort, hè? Zeker, maar we gaan ook uh, lekkere muziek draaien hoor. Dus... Uh... Goedemiddag allemaal, houd de radio lekker op het uh, Zandvoortse geluid. Dit is ZFM Zandvoort, al 34 jaar hè? actief op uh, onder meer 106.9. En DHB Plus zitten we ook. Een nieuw kanaal is uh, daarvoor sinds uh, enkele tijd: dat is kanaal 9a. Kort over twee en de zon schijnt lekker uh, hier in Zonfoort. En dat hoor je uiteraard ook aan de muziek. Dit was de nieuwe Alvaro Solaire. En uh, ja, zeker weten dat het een uh, hitje gaat worden, Richard. Ja, denk ja, ja, ik denk het wel. Klinkt uh, mm. gewoon lekker vrolijk. Heb jij ook vrolijk nieuws uh, voor ons? Of uh, valt het een beetje tegen? Uh... Ja, het is maar wat je vrolijk noemt. In ieder geval het eerste bericht dat ik heb is uh, zeker uh, vrolijk. Want we gaan van drie naar vier sterren. Uh, dat betekent dat we het schoonste strand van Nederland hebben. Naast alle andere stranden die natuurlijk ook vier sterren hebben. Uh, de score ging van drie uh, sterren in 2023 naar nu vier sterren. En is de haals, hoogst haalbare score. Het bordje met de vier sterren is officieel opgehangen op het gebouw de rotonde. Verschillende initiatieven hebben bijgedragen aan dit succes. De afvalbakken op het strand zijn nu felgroen.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 Dat is mooi, hè? Zeker. En uh, nog een ander bericht. Uh, Prins Bernhard, wie kent hem niet? En uh, Menno de Jong, dat zijn de eigenaren van het uh, circuit. Nee, sorry, die zijn de eigenaar van uh, het oude restaurant Risch. Worden onder druk gezet door de gemeenteraad van Zandvoort... om eindelijk stappen te ondernemen... voor de herontwikkeling van het voormalige restaurant Risch... dat zich aan de boulevard bevindt. Al acht jaar loopt dit project. Maar er zijn nog geen concrete acties ondernemen. Ondernomen. De gemeenteraad heeft nu een ultima, ultimatum gesteld wat aangeeft dat de tijd dringt voor verdere plannen en uitvoering. Het project is belangrijk voor de revitalisering van het gebied en de lokale economie. Oké, okay, ja, want uh, hij wilde daar een hotel uh, gaan bouwen, Richard. Alleen uh, de vergunningen die, uh, zijn de, daarvoor, uh, wat ik dan begrepen, niet afgegeven. En uh, ja, vandaar dat het gebouw nu uh, een beetje staat uh, te vloederen daar. Ja, dus het... Het zit ook een beetje bij de gemeente Zandvoort. Uh, daar zit het een beetje tussen. Nou ja, wil je daar een hotel hebben of wil nee. je daar een stamp hebben? Maar nou Ja, dan moet het dan heel duidelijk op een gegeven moment een ja of een nee komen en dan kunnen we verder. Maar... Zeker, ja. Maar als het een nee is, ja, dan kan je ook net zo lang doorgaan uh, totdat het een ja wordt uh, ja. natuurlijk. Zoals een beetje bij de watertoren. Ja, nou ja, daar, daarmee. Ja. Totdat de stenen naar beneden vallen. En dan uh, kijken wat er uh, dan gezegd wordt. Ja, precies. Ja, ja. Dus, nou ja, in ieder geval uh, tot uh, eind 2025. Hè, ja. Heeft hij uh, de tijd om uh, daar uh, iets uh, moois uh, te realiseren. We wachten het allemaal af. Het uh, nieuws is ook na te lezen op onze eigen zfm map en mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu, hè, onder meer gratis in de uh, Play Store beschikbaar. Zoek even onder Zettig en Standpoort en je blijft op de hoogte van het laatste nieuws.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 You love Volgens mij is deze plaat van uh, Stevie Wonder en, uh, ook een keer uh, gecoverd uh, door uh, Incognito. Iets snellere versie, uh, maar een stukje later uh, uitgebracht. Dit was dus het uh, origineel, don't you worry about a pain. Dus zaterdagmiddag, ja we hebben inderdaad een uh, mooi evenement uh, op het uh, circuit research. Zeker. Tot, uh, ja, daar wordt uh, elektrisch gereden, er komt geen uh, brandstofmotor uh, uh, aan te pas. Want we hebben dit weekend EV-experience van donderdag tot en met vanmiddag 5 uur. En kan je ook zelf racen daar op het circuit. Nou, alles draait om elektrische auto's. En het is niet alleen kijken, maar ook zelf rijden. Dus inderdaad, ga snel langs bij het circuit. Nou, Benno die was op pad. En afgelopen donderdag was hij erbij, daar bij het evenement. De eerste dag dus op het circuit. En hij sprak daar met de, de sympathieke Belg Kie Zalens. Zo, Rob, daar ben ik dan. Op het circuit. En geen motoren. Alles gaat elektrisch vandaag. Um, en ik ben heel klein begonnen. Nou in de zin van, er staat ook heel veel op vierwielen. Maar ik ben bij de tweewielen begonnen. En vooral dat is voor mijn vriendje Rob. Want die rijdt ook op een twee, uh, tweewieler. En dat gaat allemaal nog op fossiele brandstoffen. Maar Rob er is zat op uh, in elektriciteit. En dan ga ik eens uh, praten met Guy Salens. Uit België, want die heeft hier een, een prachtige stand met allemaal uh, tweewielers aangedreven door elektromotoren. Uh, Guy, vertel eens, je, je bent hier op het circuit. Uh, je hebt van alles meegenomen, ook van verschillende merken, motoren en wat nog meer? Ja, dat klopt. Um, Maarten van de organisatie van EV Experience had mij gezien in Brussel met uh, de pakplaatsen. En, uh, we proberen dus uh, via de plaza een aantal fabrikanten merken uh, te presenteren voor het grotere publiek. En dat is me eigenlijk, uh, ja, eigenlijk aardig gelukt op deze moment. En uh, ik weet dat we een beetje een vreemde eind in de bijt zijn hier tussen al die vierwielers. Maar we merken toch wel wat interesse hier uh, voor deze nieuwe mobiliteit. Deze nieuwe duurzame mobiliteit. Dus uh, ja, ik ben tevreden. Ja. Wat, hoe is de ontwikkeling eigenlijk van de twee wielers uh, op elektriciteit, uh, op, op I4 gebied dan uh, gegaan? Heeft het dezelfde ontwikkeling? Uh, meegemaakt als de vierwielers? Nee, de, de tweewieler mobiliteit, dus de, de elektrische motorfietsen die lopen een beetje achter. Dat is in de, in de brandstof uh, motorfietsen ook een beetje. Wij zijn heel gelukkig dat de elektrische wagens nu uh, voor ons een soort gangmaker zijn. Die maken dan pad vrij, uh, waardoor dat wij nu ook de interesse krijgen voor deze, voor deze motorfietsen. Um, het is, het, er zijn een aantal start-ups en die start-ups die komen en gaan, helaas. Um, maar uh, het is een nieuwe, een nieuwe industrie in volle ontwikkeling. Ook de technologie is in volle ontwikkeling. Um, dus het is, een, ja, het is eigenlijk een nieuwe, een nieuwe markt. Ja, ik snap het. En hoe wordt het eigenlijk door de motorrijders en de bronfietsers ontvangen, deze nieuwe markt? Ja, de, de, onze relatie met de bestaande motorrijders is, als altijd, is altijd pittig. In die zin dat uh, een, een echte motorrijder, die, ja, het, gaat, het gaat om emotie. Hè. Dus, uh, je koopt een motorfiets, uh, dat heeft een ziel, uh, dat, dat, dat, dat maakt lawaai, dat trilt. Uh, ja, je, voelt, je voelt de trillingen de motor, van de motorfiets. Dat is natuurlijk wel een beetje anders dan bij een elektrische motorfiets die geen, praktisch geen geluid heeft of een, of een uh, beetje een een, uh, wij noemen dat een zwoes, een, een bepaald geluid. Um, maar het is ook niet de bedoeling, um, want dat gebeurt heel veel nu op social media. Je hebt de lovers, je hebt de haters ja. hè? De, <laughs> en het, je ziet soms heel veel oorlogen op social media. Maar eigenlijk is dat een beetje belachelijk. Um, het is een andere beleving. En uh, ik heb ondertussen ook al bewezen met de pak, uh, met een aantal testrijders, dat we samen kunnen rijden, zowel de, de brandstofmotor als de elektrische motor fietsen naast elkaar. Oké, okay, je, uh, je rijdt 100 kilometer, gaat even een koffietje drinken, plasje doen. Uh, ondertussen is, uh, schuift die elektrische motor even onder de, in, de, in de lader. Uh, op 20 minuten is hij al uh, een serieus stuk bijgeladen. En uh, vice versa, als de brandstofmotoren moeten tanken, ja, dan wachten wij ook even. dus Het is een beetje respect hebben voor elkaar en uh, uiteindelijk zijn we allemaal motorrijders, we hebben één familie. Nou, uh, Ik ben zelf geen motorrijder, dat zeg ik er even bij, maar ik geloof dat een van de grote belevenissen van een, uh, beleving van, van een motorrijder is uh, het gevoel van vrijheid. Um, en het blijkt dat een elektrische motorfiets... dat gevoel misschien daarbij wel wat groter is... omdat je uh, helemaal niks hoort. Ja, oké. Okay, dus alle geluiden, alle natuurlijke geluiden... Of, of dat je nu in de stad rijdt of, of in de natuur... je krijgt natuurlijk een volle, volledige boost van, van die omgeving naar je toe. Dat is, zo, dat is zo bij motorrijden, normaal. Maar inderdaad, bij elektrisch motorrijden... waarbij dat toch veel stiller is... heb je toch meer die beleving en... ja. Oké, okay, uh, dat is voor iedereen heel subjectief, die vrijheid, maar uh, ik kan u verzekeren, als ik uh, een zware dag heb gehad, en ik pak de motorfiets even, uh, kom je zo terug met een smile en uh, is, is, je, is je hoofd gewoon leeggemaakt. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik heel aangenaam. Zeker. Um, er wordt ook gezegd van elektrische auto's, daar moet je eigenlijk mee leren rijden omdat ze accelereren gewoon veel sneller. Hoe zit het met die motorfietsen? Ja, dat is, voor een beginneling kan dat wel even raar zijn. In die zin, als je in het hogere segment gaat, bijvoorbeeld van, een, van, een, van Zero Motorcycles of Energia, ik noem nu de twee grootste merken op. dan. Kijk, je hebt, je, hebt je hebt verschillende rijmodi met die, met die motorfietsen. Je begint meestal met een eco-stand, dat is vrij rustig, dat is alles is, blijft onder controle. Uh, zit zet je natuurlijk de motor in sportstand en zeker bij het hogere segment, ja, dat is een bom. Dat, dat is een kanon. Je hebt... Auto's dat, dat kan ook, je kan hem gewoon in, uh, ook op schilspadstand uh, zetten. Ja, ja, ja, ja, ja zoiets, zo ja, ja, ja, van bescherm, bescherm mij. Ja. Nee, maar je kan echt, uh... het, het grote voordeel natuurlijk is dat je niet moet schakelen, je moet, je moet, je, je moet niet meer embrieren uh, zoals wij zeggen in België, uh, dus dat ding, dat ding heeft constant direct vermogen. Dus tik die gas open, fout. Woordje, ik weet het, Maar het tikt die gas open en dat heeft direct zijn, al zijn kracht. Dus dat gaat van op uh, 0 tot 2,5 tot 3 seconden, zit je 100 km per uur. Dus ja, dat is, dat is belachelijk voor de stad, dat weet ik. Maar uh, ja, het geeft, het geeft wel een kick. Ja. Ja, ja. Zeg ik uh, Guy, Guy, um, ja. Ja, ik ben een Hollander, dus ja. wij praten graag uh, over geld, niet over salarissen, maar ja. dat ja. is altijd een beetje raar. Ja. Uh, uh, aan wat voor prijzen moeten we denken bij moto elektrische motoren? Er zijn verschillende prijsklassen. Uh, wat we nu zien in de markt is dat er een, uh, een, een nieuwe markt komt. naar. Je kan dat vergelijken met 125 cc-klassen. Uh, in elektrische termen is dat 11 kW. En uh, de fabrikanten willen prijzen rond de 10.000 euro handhaven. Uh, dat is nu volop aan het gebeuren. Uh, ga je naar een hoger segment, ja, dan kan je gemakkelijk naar 15.000, 20.000, zelfs over de 20.000 euro gaan voor een motorfiets. Uh, dat is behoorlijk wat geld, uh, maar er is voor ieder uh, portemonnee toch wel iets uh, in de aanbieding. Dus ik denk wel dat, uh, dat, dat er een variëteit is. Ja. Oké. Okay. Uh, dankjewel voor t, uh, deze informatie tot zover. Uh, nou, we hebben afgesproken, je mag een plaatje aanvragen. Ik ben reuze benieuwd. Ja, wel, het is, uh, tijdens het gesprek uh, kwam de oerplaat van de motorrijders in e mijn hoofd. En dat is uh, Born to be Wild van Steppenwolf. Dat is een oude plaat. <laughs> oude plaat, maar wel heel lekker. En uh, Rob heeft hem vast in zijn... Uh, in zijn uh, uh, hooit dat ook alweer op? Ja, inderdaad, uh, in je computertje zitten. Goed, uh, Dankjewel voor dit gesprek. En uh, wel thuis ja. naar België. Ja, ja, graag gedaan. Dat zal geen probleem zijn. Elektrisch. Ja. Ja. Zo, Zo is het. In de studio. Nou ja, leuk hè. Zo'n interview met uh, de Belg daar uh, op het circuit. Dat was uh, Bernal Veug uh, in gesprek met uh, Kie Salens. En ja, voor die motorrijders moeten we hem gewoon gaan draaien. Hè? De plaat die aangevraagd is uh, door uh, Kie. Een lekkere gouden oude soap de zaterdagmiddag bij Sondfoot op zaterdag. Born to be wild. Let's go motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes away. Lightning Heavy metal thunder a Racing with the wind Ja, speciaal gedraaid voor de motorrijders. En je hoorde juist uh, Kiesalers uh, daar uh, op de circuit. dit weekend de EV Experience daar nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En uh, Steppenwolf die draaiden we speciaal voor hem en al die motorrijders. En als ik deze platen hoor dan uh, moet ik ook meteen denken aan uh, normaal met uh, oerend hart. Dat is ook zo'n uh, motorrijderplaat uh, lekker uh, uit, uh, uit uh, het uh, oosten van het land. En uh, lekker keihard scheuren daar op de motorfiets. Weer of geen weer. Zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Maar dan wel elektrisch natuurlijk. Hè? Daar hebben we het dan over. Richard, het weer voor de komende dagen. Heb je nog goede berichten? Ja, zeker. Het komt uh, op deze zaterdag nog wel tot uh, buien. Maar er zijn ook droge momenten met zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind. En het is 14 graden. Dus nou, niet super goed, maar ook niet slecht. Maar morgen Rob, wordt het een droge dag met flink wat zon. In de middag neemt de hoge bewolking toe en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en het wordt 15 graden. Maandag is het eerst droog met nog wat zon, maar al vrij snel raakt het bewolkt en in de middag en de avond volgt regen. Er waait een matige tot aan zeekrachtige zuidoostenwind en het wordt 14 tot 16 graden. Dinsdag is het bewolkt en valt regen of komt het tot buien. Zuidwestenwind is dan de meest matig en het wordt 15 tot 16 graden. Dus het gaat toch steeds een klein beetje omhoog. De weersverwachting lange termijn. Woensdag valt nog een enkele bui, maar geregeld schijnt ook de zon. Donderdag en vrijdag is het droog en schijnt de zon. Temperatuur komt uit op 15 tot 17 graden. In de loop van de volgende weekend neemt de wisselvalligheid weer toe. Nou ja, aankomende weken hebben we helemaal niks te klagen als ik dat zou horen, Richard. Zeker, ja. Het weer kan je trouwens ook blijven volgen op onze app, de ZFM-app. Dus download hem even in de Play Store. Helemaal gratis en voor niets, zoals ze dat vroeger zeiden. En anders kijk je even op de website van Rico Schreuder voor Rico's Weerbericht. Het regio weerberichten door Rico Schreuder. Elke zaterdagmiddag gooi je dat zo rond en nabij half drie op de Zandvoortse Radio. We gaan een lekkere danceclassic draaien. Voor speciaal voor alle disco freaks. Deze single van Heywood. Zo Zitten we zomaar weer in de, de jaren 80 met uh, Heywoodie en uh, Roses? Leuke plaat blijft dat en uh, weer even lekker gedraaid zo op deze zaterdag. Zometeen gaan we het weer hebben over de elektrische auto's op het circuit. Maar eerst uh, deze, het is een nieuwe single. Klinkt wel bekend, toch? Deze single kennen we uiteraard nog wel. Stabbeling in, uh, ondanks een hit van uh, Cyril. En uh, dit keer uh, weer in een nieuw jasje gestoken. En wederom uh, weer een poging tot een hit, uh, Richard. Je weet het maar nooit. Nou, we hebben Benno uh, hebben we van de week op pad uh, gestuurd. En die was uh, bij de EV Experience op het circuit. Wat een spektakel daar, hè? Ja, het is uh, behoorlijk druk, hè? En uh, ik vond het zo grappig als je dat dan zag. Dan uh, reden ze dus rond. Maar dat waren dan wel... Ja, ik heb ze niet allemaal geteld. Maar ik denk geloof wel dertig auto's die dan achter elkaar over dat circuit... Er kwam geen einde aan. Nee. Dat, uh, het ja. is nu nog steeds heel druk. Dus uh, ja, ja. wil je trouwens meekijken op het circuit... Dat kan ook via de app. Gewoon even op uh, webcam Zandvoort uh, kijken. En dan uh, zie je het circuit live uh, in beeld. Dus kan je live meekijken. Ja, en uh, we gaan nu naar een tweede interview van, uh, van Benno. En uh, we hebben eerst de twee... Uh, uh, wielen gehad, hè? dus wat gaan we nu natuurlijk doen? Na vier wielen? Ja, de bedrijfsauto's. Oké, okay, ja. logische stap, hè? Ja. Dus uh, we gaan uh, Ralph van der Meer, uh, die is directeur van, van Mossel Automotive Group, die, gaat, uh, die wordt geïnterviewd door Benno en dat gaat dit keer over elektrische bedrijfswagens. Terug hier in het uh, paddock en daar staan natuurlijk niet alleen uh, motorfietsen, elektrische motorfietsen, persoonauto's, maar ook bedrijfsauto's. En speciaal voor de Zandvoortse ondernemers ja, ben ik bij Ralf van Meer. Ralf, jij bent, heb ik begrepen, uh, je bent directeur, maar uh, van wat precies? Van uh, Maxus. dat is een uh, elektrisch bedrijfswagenmerk uh, binnen de Vermossel Automotive Groep. Grote uh, automotive partij in Nederland. Uh, en daar uh, zijn we heel erg bezig met de verduurzaming van het uh, bedrijfswagenpark in, uh, in Nederland. Uh, vanochtend tijdens de perstoer uh, over het paddock uh, daar werd uh, een pick-up truck uh, onthuld. Uh, want die heeft uh, eigenlijk zijn primeur, in ieder geval voor Nederland. Ja, klopt. Vorige week uh, op de grootste bedrijfswagenbeurs van Europa in Hannover, de IAA, de wereldpremière. En nu een week later uh, hier in Nederland, in Zandvoort, uh, voor de Nederlandse première. Zo. En ja, we staan aan de achterkant van de wagen. We kunnen ons uh, zelf uh, zien in de achteruitkijkspiegel omdat er een camera geactiveerd is in die auto. Maar um, het is wel een beest van een wagen, ja, klopt. Uh, je ziet pick-ups ook in Nederland steeds populairder uh, worden. Uh, maar goed, ook wel wat discussie over gaan natuurlijk vanwege de uitstoot die die auto's produceren. Uh, dit is een echt pick-up, maar wel volledig elektrisch. Dus uh, geen CO2-uitstoot, maar het blijft wel gewoon een, uh, ja, een groot werkpaard. Met uh, ja, een luxe cabine waar je ook nog in het weekend gewoon met je familie lekker mee op pad kan. Wat we eens over dat werkpaard hebben, wat, de pick-up, de laadbak, wat, wat kan er bijvoorbeeld in aan, aan hoeveelheid kilo's? Je mag ruim 600 kilo nog in de laadbak uh, laden, dus dat is, uh, dat is echt heel veel. Uh, en je kunt ook nog een aanhaar trekken van 3500 kilo. Dus uh, ja, geen enkele concessie omdat het een elektrische auto is. Uh, Zandvoort, strand, ondernemers hier bij de, bij de strandtenten. Uh, kunnen die zeg maar met deze wagen, uh, met uh, nou, noem maar uh, 500 kilo in de, in de achterbak, 3 uh, ton aan de, aan de trekhaak... Kunnen die zomaar dan het, het strand op? Redt die dat, die wagen? Zeker, geen problemen. Er zit een uh, heel geavanceerd vierwielsysteem uh, in. Overigens, nu tijdens de EV-experience doen we al demoritten door de duinen. Dus ook die offroad ...primeur heeft hij in Zandvoort. Maar als hij door de duinen kan rijden, dan doet hij het ook op het strand. Dus dat is geen enkel probleem. Ja, dat kon hij niet, natuurlijk niet in Hannover. Uh, nee, in Hannover is geen strand <laughs> om dat te proberen inderdaad. Nee, nee, nee. En we hadden hier geen ontheffing, dus we rijden alleen door de duinen hier om het circuit. Oké, okay, geweldig. En hoe gaat dat? Hoe? Want uh, ja, hij, jullie hebben er wel ontzettend veel uh, mee getest, denk ik. Hè? Ja, ja de, de, de, van de testkilometers uh, die er door de fabrikant zijn gemaakt... ...voordat hij op de markt kwam, ruim uh, 3 miljoen kilometer... Uh, ...zijn er vijfhonderdduizend... Op onverhard terrein, in allerlei omstandigheden gereden. Dat is natuurlijk niet met één auto, het zijn meerdere auto's die dat bij elkaar brengen. Maar er is 500.000 kilometer off-road getest voordat die naar de markt is gegaan, de auto. Waarom zoveel? Want het kost allemaal geld. Ja, omdat het goed moet zijn. Je bent, uh, je bent een van de eerste ter wereld die met dit concept voertuig naar de markt gaat. Dus je wil wel zeker weten dat die het ook in het zware werk volhoudt. Zo, en dat allemaal hier in de duinen van het circuit op Zandvoort. Geweldig. Um, achter ons hebben we, want we gaan een klein stapje, want we zitten helemaal in de bedrijfsauto's. Uh, ja, de bestelauto. Ook volledig elektrisch. Uh, ja, klopt. Ja. Maxus heeft uh, in Nederland alleen maar elektrische bestelwagens. Uh, in allerlei uh, varianten, soorten en maten. Uh, dus als je om wat dan ook een, een bestelbus zoekt. Nodig gaat voor je onderneming, uh, elektrisch. Dan kun je bij Maxus eigenlijk met, uh, ja, met al je behoeften terecht. Nee. Even over de, de prijzen van. Uh, de, dan ga ik heel even terug naar die pick-up. Wat, wat kost die? De pick-up is er vanaf uh, net geen 60.000 euro. 59.950 euro ex-BTW. Ja, ik. Ik persoonlijk, ik vind het daar wel meevallen. Uh, klopt, als je kijkt naar wat voor technologie erin zit en wat het voertuig kan, ook hoe hoog de basisuitrusting is, is dat uh, voordelig. Uh, het voordeel is natuurlijk wel hier dat uh, uh, brandstof aangedreven bedrijfsauto's, ook pick-ups, vanaf volgend jaar heel veel belastingdruk uh, gaan krijgen. Die auto's worden echt, echt aanzienlijk duurder en dat is een elektrische auto niet. Dus dit is, uh... wat, wat denk je daarna? Hoeveel duurder? Uh, nou een beetje bedrijfsauto wordt zomaar 15.000 tot 20.000 euro duurder volgend jaar door de nieuwe belastingwetgeving. En dat is alleen maar om, om ondernemers te stimuleren om te switchen naar elektrische voertuigen. Nou gelukkig zijn, er ze, zijn ze er al. Uh, want zo'n bestelwagen die, uh, vind ik uh, behoorlijk ruim is. Hè? We hebben het over, uh, nou, noem jij eens wat, wat, wat het is een speciaal concept wat, uh, wat daar staat. Nou ja, niet zozeer een speciaal concept. Het is een nieuwe compacte bedrijfsauto. Die noemen we de, de Maxus E-Deliver 5. Um, wat je hier ziet is een auto, uh, dat is voor de luisteraars natuurlijk wat lastig, uh, in een hoge en een lange variant. Uh, maar hij is ook in een korte en een lage variant beschikbaar. Dus het is een nieuwe compacte bedrijfsauto, maar in vier varianten beschikbaar. En dat is eigenlijk wat je hier ziet op de, op de auto. Maar dat is ook een elektrische compacte bestelauto. En uh, over, wat voor uh, over wat voor prijskaartje praten we dan? Dat is wat lager dan, uh, dan de pick-up, ook omdat het een wat eenvoudiger uh, voertuig is. Uh, dat is er vanaf 34.750 euro. Mm. Um. Ja, een, een, een, een fatsoenlijke middenklasse, een personenauto. Heb je daar niet voor? En helemaal geen elektrische? Uh, nee, dan heb je wel echt een kleine elektrische personenauto die in de buurt komt. Maar uh, ja, bedrijfsauto's zijn, uh, zijn natuurlijk wat eenvoudiger uitgerust over het algemeen. En daarom ook iets goedkoper. Oh, ja. Oké, okay. maar je kan veel meer meenemen. Dat, ja, dat, ik vind eigenlijk, uh, auto's zijn voor mij werkpaarden, geen luxe luxepaarden. Uh, en hoe meer ik mee kan nemen, hoe lekkerder ik dat vind. Uh. Ja, zeker bij een bestel is dat belangrijk. Als jij een horeca-ondernemer bent uh, hier in Zandvoort, ja, dan moet je wel zorgen dat je, je spullen ook bij uh, uh, locatie kan krijgen. En dat, uh, ja, dat lukt dan met een bestelwagen niet met een auto. Hoe zien jullie dat? Uh, hoe mer merken jullie het aan je klanten dat in uh, die, die regelgeving van geen fossiele auto's meer, maar elektrische bedrijfswagens, dat is maakt het de, de markt onrustig? Uh, ja, want, want de, uh, de wetgeving is er wel echt op gericht om ondernemers uh, gefaseerd uh, over te laten gaan naar dit soort uh, ja, elektrische voertuigen. En dat zorgt voor uh, onzekerheid. Een ondernemer wil vooral met zijn eigen business bezig zijn en niet met uh, uh, al andere bestelwagens bij ze spreken. Maar je kunt, er, je kunt er niet voor uit de weg gaan. Het, het, het gaat echt komen. Dus er is onzekerheid, maar uh, ja, partijen zoals wij zijn er om, uh, om daarbij te helpen. Ja, precies. Goed. Uh. Je mag een plaatje aanvragen. Wat gaan we het worden? Ja, dat vond ik heel leuk. Dus we doen Brian Adams met Summer of 69. Het is regenachtig vandaag. Nog een beetje nazomeren met dit liedje. Goed. Dankjewel. Ja, dankjewel. in het uur van uh, Zandvoort op zaterdag... ...uiteraard meer aandacht voor uh, het evenement op circuit. De EV-experience is juist uh, collega Benno Veugen. Hij was in uh, gesprek met uh, de heer van uh, Automotive uh, van Mosselgroep. Ja, die kent uh, iedereen uh, natuurlijk wel. En uh, ja, die vroeg ook, uh, Ralph van Meer, daar hebben we het dan over... ...de plaat van uh, Brian Adams, uh, aan die we juist draaiden, de Summer of 69... Nou, als ik op de klok voor me kijk, is het uh, vijf minuten voor uh, drie uur zometeen volgende uur. En daarin uh, niet alleen uh, EV Experience, maar ook andere dingen, informatie uit Zandvoort en de regio. En uiteraard de evenementenagenda. Blijf lekker luisteren en graag tot zometeen.